Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De overvaller die gewond raakte bij een beroving van een gokhal in Beverwijk... is geraakt door een politiekogel. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De politie lost de schoten bij de aanhouding van drie overvallers. En daarbij is de man van 18 uit Amsterdam gewond geraakt. Tijdens de overval waren ook bezoekers binnen, maar die bleven ongedeerd. In het noordwesten van Pakistan hebben militanten een bloedpad aangericht op een politiebureau. Zeker vijf politieagenten werden gedood. De aanval was in een plaats ten zuiden van Peshawar. De tientallen militanten waren bewapend met machinegeweren en granaatwerpers. Volgens een woordvoerder zijn enkele agenten onthoofd. De Pakistanse tak van de Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.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 He, dus waarvan de beelden zijn... die staat er niet voor niks met de klink in zijn handen. Nee, wat deed hij? Nou, Hij was de, onder andere dorpsoproepen visafslager. Dus als die bomschuiten op het strand kwamen... en er lagen zootjes vis op het strand... Ja. eerst ging hij dan eigenlijk dorp in... met de klink en de riep hij onder andere... al degene school die kopen willen komen naar zee... maar ja, dan kwamen de handelaren... maar ook de particulieren, en die konden dan een zootje vis kopen. Ja, nou. Maar hij werd ook vaak ingehuurd voor... ja, hij was een lopende krant...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 Had hij natuurlijk niet veel voorraad. Nee, en dan ging je helpen, zo jong al hè? Ja, dan en ging dat ging Spelende wijs. Het ja. ging altijd met een zachte hand. En het uh, ging altijd met heel veel plezier en warmte. Ja, en als mijn vader dan zei van... Uig, uh, Hammer, eventjes uh, twee emmertjes haring. Dan was dat eigenlijk een emmertje. Ik heb ze nog steeds, gelukkig. <laughs> en na gelang je leeftijd groeiden die emmers ook. Ja, dan kon je meer sjouwen natuurlijk. Precies, precies. Ja. En dan zei hij altijd tegen mij van... Uh, Zoveel handjes. Ja, dus als hij bij wijze ja, spreken... Nou nee, als hij ja, dan... Dat was voor mij om het makkelijk te maken. Oh, maar ja. ik gebruik het nog steeds. Dan zei hij tegen mij bewijs wijze spreken 25 handjes. Mm. En dat betekende dat ik elke hand had ik twee haringen. Oh, dus dan okay. had ik vier haringen. Ja, wat leuk. En die kwamen uit de badkuip. Ja. En die werden er volgeweekt. Dat hele proces heb ik ook door mijn vader heel goed uh, geleerd. Hoe je eigenlijk... ...en haring op smaak moest brengen. Vroeger moesten ze weken. Er kwamen ze een kantjes aan. Nee. Nou ja, en dan stond ik op een kistje... ...en dan ja. moest ik ook wel van mijn vader... ...zei hij tegen hem op het strand... ...het wordt overmorgen mooi weer. Want Hij moest twee dagen vooruit denken hè, soms. Ja, is... Want naarmate je ja. naar de richting Nieuwe Haring kwam... ...werden die haringen ook steeds zouter. Dus je moest ze dan betijds weken. Nou, ja. dan hadden we badkuipen staan... ...en dan zei hij 25 handjes. Nou, dan wist ik, moest ik uit een kantje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 En daar had hij zijn Neringki en dat bestelde niet zoveel voor. Maar voor die toen de tijd was hij toch een, een ondernemer. Ja. Een puur zang. He, want met niets iets beginnen, dat vind ik het de krapste van alles. Ja. Nou, dat heeft, uitge... dat heeft hij uitgebouwd later met een strandtent uh, uh, in Bloemendaal. Waar nou uh, Rappanoïen staat. Daar heb ik een prachtige foto van. Daar heb ik nog twee tantes die liggen daar in het stro. Tante Tini.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 Van de Julianenschool afkwam. Ik kon best redelijk leren. Ik wil niet zeggen dat ik super intelligent ben. Maar ik kon best goed leren. Ik heb een goed stel hersens. Maar ik wilde niet leren. Ik wilde de handel in. Dus naarmate ik uh, van de Julianenschool afgegaan ben. ben ik naar de christelijke Mulo. de Sofia weg bij meneer Kiwiet. Ja, ja, dat ken Meneer ja. Kiwiet heeft zelfs nog mijn vader lesgegeven op de lagere school. Ja. Dus respect was er natuurlijk heel duidelijk. Ja, ja en daar bakte ik niet veel van.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 Dus ik had ook geen fiets. Nee, ik dus ik besefte mij en nee, ik moest naar Katwijk. Dus hoe, hoe kom ik daar? Dus we zei ik middags tegen mijn vader. Ik zei ja pa. Ik zeg, Hartstikke mooi. mooi Ze ze even beginnen. Maar hoe kom ik daar? Is dat is jouw probleem. Zo zijn wij daar eigenlijk klaargemaakt voor de toekomst. Met een goede intelligentie doorgeven. Jongens als je wat wil. Dan moet je er wat voor doen. Ja. Dan moet je er wat voor over hebben. Je moet het bereiken. En dat is natuurlijk een hele wandeling naar Katwijk. Nou, zei, hoe kun je dat nou, gaan doen? Nou, achter in de tuin stond een oude transportfiets. Eén band was lek, één band was zacht. Samen met een vriendje heb ik dat gerepareerd. En uh, ik moest er wel om de dag op pompen, pompen. En dan ging ik elke dag vanmorgen door Duin met ja. hoogwater en met laagwater. Ging ik over strand terug. Vraag, oh, ja. vraag me niet hoe laat ik vertrokken ben, dat weet ik niet. Ik weet alleen één ding, ik ben nooit te laat gekomen. Zee, ja, denk dat toch? wel een beetje, ja, Mooie leerschool gehad en het ging natuurlijk weer over vis. Ja. En dat was mijn uh, ding.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 En onder andere, dat staat me nog zo bij... ...van de week zag ik een foto... ...en het toen, toen werd mijn hart werd gewoon warm. Want toen zag ik het oude ijsteentje van Polak op de rotonde. Oh, echt? En er stond naast er stond een, een, een, een, van de gemeente een waterkraantje... ...en daarna stonden wij dan met een, met een, met een, stond ik dan met een bakfiets. En daar heb ik het feitelijk geleerd. En dan ging je elke week, rouleerde dat. Dan ging je naar het ezelenpadje de week daarop. Daarop ging je naar Tony ten Broeken. Daarop ging je naar uh, hoe heet het station, dan ging je weer uh, op de boulevard. En zo draaide je naar de rotonde. De, ronde. de rotonde ja, was natuurlijk ja. de topplek. Ja, dat dan was dan de beste je plek. Dat je het liefst ja. te staan, Maar dat hoorde bij de vergunning dat je steeds op een andere plek moest staan. En dan had je ook concurrentie al in die tijd. al? Zeker, zeker. Ja. Het had je heel veel uh, ambulante vishandelaren. Ja. Maar er was wel een eerlijke, gezonde concurrentie overdag was je in staat om elkaar te goed te concurreren, maar wel met open en eerlijke vizier. S'avonds, dat weet ik nog heel goed, dan werden de bakfietsen werden bij Jaap Mok en uh, Van de Beer, Van Schaap, werden ze naar boven geduwd met de diebertjes. En dan waren het s'morgens vroeg, als het strand op ging, werden de banden half leeg gelopen, omdat ze dan beter dragen op het zand, oh, anders snijden ze te veel ja. door het zand. Hè. En dan moest, s avonds, moesten s'avonds die banden weer opgepompt worden. Maar ja, niemand had de goede, knappe banden. hoort het, uh, fietspomp? Oh nee. Dus iedereen leende dan nee. weer van elkaar de fietspomp. En dat vond ik het mooie van die tijd. Ik ben er ook heel trots op. Ik, ik word nu in oktober 63 dat ik dat allemaal mee heb mogen maken. Ja, dat is de warmteel, een bijzondere de, tijd geweest, hè? Leuk, ja. Een zeer onvoedbare tijd. En ook ja. een tijd waar je mentaal gevormd wordt. Ja. Eh, wat je, dat je dus beseft van, jongens... Uh, als je wat wil, dan moet je er wat voor doen. Ja. En uh, je, je kan niet gaan zitten en met je armen over elkaar... Je moet ondernemen. Ja. En of je nou een bakfiets hebt... of dat je met mant en juk, want dat was nog ja, al dat voor... Was nog uit, hè, ja. of dat je nu met prachtige mooie ambulante viswagens... of nu zelfs met een mooi prachtig visrestaurant... Ja. waar we met elkaar trots op zijn... je zal elke dag moeten ondernemen. En dat kan betekenen dat je dus...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 Er komt een opa met twee kleine jongetjes, vier, zes jaar, komen met, bewapend met een schep. Komt het strand oplopen. Nou, ik ben daar in de buurt, dus het enige wat ik zeg, wat je altijd doet, goeiemorgen. Dat is basis van alles. Goeiemorgen, meneer. Ik zeg, man, wat gaan jullie allemaal niet doen? Ja, we gaan een fort maken met opa en dit en dat. Ik zei, nou, zeg, nou, dat heb ik vroeger ook al gedaan. Mag ik jullie soms helpen? Dan heb ik twee bakken zand uit de trekkers voor u neergegooid.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 Een groter gebaar. Ja. Het is. Hele stelt niks voor, maar ze zijn er zo dankbaar voor. Nou, die koquille had ik ze gegeven. En aan het eind zeiden ze, we hebben een onvergetelijke vakantie gehad. Ja, ja. Dat geweldig dat je dat kon betekenen ja. voor de mensen, hè? Wat leuk hè, om zoiets ja. zo te horen. Ja.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 Ja, dan moet ik, moet ik toch even iets terug ja, van de ja. geschiedenis. Uh, ik ben op een gegeven moment uh, heb ik 21 jaar lang op de hoogovers in de muiden heb ik een viszaak gehad bij de toenmalige chorus. Oh, ja. Dat heb ik toen verkocht. Ik, ik, was, ik had het boek uit na 21 jaar. Ik wilde mijn grenzen verleggen. Mijn vrouw die, die ik inmiddels had leren kennen bij Henk Nooien, bij Seagull. Daar stond ik voor op strand met mijn, met mijn pony, met mijn tractor. En toen zag ik Anita Bos, mijn huidige vrouw. En uh, ja, die, die vonkvloesloeg over, die was daar in de bediening. En daar ben ik uh, inmiddels al 32 jaar heel gelukkig mee getrouwd. Drie prachtige kinderen mee. En uh, ja, die uh, was helemaal gek uh, van een strandtent altijd. En ik zei altijd tegen haar, ik gun mijn vijand de strandtent. Want ik kom uit een hele andere richting, met een bakfiets en ponywagen en tractoren...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 Mijn oudste zoon is er trouwens nog stoelman geweest ook. Mijn moeder en mijn vader hebben een 50-jarig huwelijk ook nog gevierd in de oude tent van Ter Lassa. Dus we hadden iets met Ter Lassa, maar we hadden ook iets met de familie Gozus. Heel duidelijk, het was echt de zandvoortse familie. En uh, toen kwam mijn vrouw s'avonds thuis met het verhaal. Piet, hun zoon, het was de stoelman, En die had tegen Anita gezegd, zo terloofs, we gaan de strandtent verkopen. Volgend jaar, bestaan we 25 jaar...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 Dus, mijn vrouw kwam met het verhaal, lassen, als ik ook. koop. Ik zeg: Weet je al wat ze ervoor voor moeten hebben? En weet je al of ze al een kandidaat hebben? Ja. Toen zei ze: Nee. Toen zei Maar zou jij het willen? Nou, ze zegt ja, ik vind het wel mooi, maar ja. Hij zei, jij bent al aardig op leeftijd en ik word op leeftijd. Ze zegt donders, we zijn allemaal niet op leeftijd, we zijn al jong. Ze zegt: Als je dat wil, dan moeten we dat nu doen. Ik zeg: Maar laat het maar de mijn over, dan ga ik een babbeltje maken. En het is ook zo gegaan. Ik ben toen naar Tante Zeus en naar Martin, dat was ook een zoon van hun, die was ook mede-eigenaar. En daar heb ik gewoon recht op de man af gevraagd: van, uh, A. Wat vragen jullie? B. Uh, hebben jullie al een koper? En C. Zou je met mij in zee willen gaan? Ja. Nou, en dat is zo gegaan.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 omdat wat jij te straks zeggen dat schoolfiletje in de roomboten lekker gebakken. dan kan mijn zoon s'avonds, als hij voor hij zijn nest in gaat, is hij trots. Als mijn dochter een mooi flesje wijn bij jou aan tafel uitgeschonken hebt. of een leuk dessert gebracht hebt. en jij voelt je thuis door de presentatie in de begeleiding van mijn dochter. en de aansturing van de medewerkers. dan heb jij een tevreden gevoel. Heb ik ook een vrede gevoel. voelen gaat zij ook lekker tevreden naar bed. En mijn jongste zoon, als die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 dat vertelt dat er ergens op strand een schat ligt. Dan heeft hij daarvoor heeft hij een schat begraven. En dan gaan die kinderen, gaat hij bewust, gaat hij eerst de zuid in. En dan hoor je ineens 15, 12 kinderen schreeuwen achterin die wagen. Ja, gaat verkeerd, we moeten de andere kant op. Dan is hij namelijk geslaagd in hetgeen wat hij ze heeft willen leren. Dat de telling vanuit de noord naar de zuid gaat. Ik durf te wedden. Als je morgen honderd mensen vraagt, volwassen mensen, hoe loopt die telling? Weet je het niet. Nee, ik dat ook Nee, dat is toch prachtig. Als je dat als kind al, al, al kan leren. Dat zijn leuke dingen. Spelende is... wijze. Nou, met ze, ja. dan haalt hij dat kuiltje uit zee, waar, waar eventueel gang al in zit. Maar er zitten krabbetjes in, er zitten visjes in, er zitten schelpen in, er zit van alles in. Er zit ook wier in. Er zitten roggeneitjes in. Ja. Daar gaat hij dan alles over vertellen. Nou.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 Mee bezig blijven. Hm. En, dat, en daardoor is dit nieuwe paviljoen ontstaan. Ja, zo alles bij elkaar, dat je het allemaal samen achterstaat en samen ervoor gaat. Hè? Ja. Ja. Ja. En daarnaast moet je ook nog heel wat personeel hebben, denk ik, uh, in de bediening bijvoorbeeld. Of, of Hoe werkt dat? Ten eerste praten wij niet over personeel, ja, wij praten niet. over medewerkers. Ja, goed. Juist omdat we dus de, de, de afstand tussen medewerkers en eigenaren heel klein willen houden, hm. dat familiegevoel. Ja.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 La Grande Ville, mange la vie, la Grande Ville, mange la vie, Marie Sibelle. Marie Bézelle, Marie Chantal. Père, mais pas je t'aime, le temps se lance, le cœur efface parmi les femmes, pourquoi le t'est celles qui pensent, je les préfère Marie Divine, en mousseline dans la cuisine je t'imagine si on chantait si on chantait We're